Joe met het NOS-journaal. In Afghaanse provincie Bamiyan zijn door een bermbom drie militairen uit Nieuw-Zeeland omgekomen. Een van hen had ook een, de Nederlandse nationaliteit. Het is de 26-jarige verpleegkundige Jacinda Bakker. Ze heeft een Nederlandse moeder en een Nieuw-Zeelandse vader. Ze woonde van haar vierde tot haar twaalfde in Nederland. Sindsdien woonde ze weer in Nieuw-Zeeland. Het ministerie van Defensie in Den Haag is niet bij de zaak betrokken, maar heeft condoliances overgebracht aan haar familie in Nederland.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 Gevechtshelikopters van het Syrische leger hebben vandaag een voorstad van Damaskus bestookt. De aanvallen waren gericht tegen opstanderingen die het in dit gebied voor het zeggen hebben. Daarbij zouden volgens de oppositie zeker twaalf doden zijn gevallen. In een andere wijk van Damaskus, die ook in handen is van de oppositie, is flink gevochten. Troepen van president Assad probeerden met tanks de tegenstanders uit de wijk te verdrijven. Daarbij zouden drie doden zijn gevallen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 Het weer vanavond droog en opklaringen, vannacht hier en daar mist. Morgen opnieuw zomerswarm, met gemiddeld 25 graden. In de loop van de middag kans op een enkele bui. Dit was het NOS. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM. Net nu. Golden ZFM. is weer op de radio. Goedenavond allemaal, het is maandagavond. Ja, van de Oneven Week. Van de Oneven Week, dus zijn we helemaal live. En Golden CFM live vanuit de studio. En we hebben eigenlijk op dit moment uh, in de geschiedenis van de Golden CFM Rob, iets unieks. We hebben voor de tweede keer achter elkaar dezelfde gast. En dat komt keihard, omdat die jongen heel veel muziek. Maar Lange Nummers heeft meegenomen. Ik ze heeft ze laten meenemen. Uh, Arthur Van Ooyen, dank, uh, Van Ooyen, dankjewel dat je er weer bent. Ja, nee, ik, heb er, ik ben hier gebleven eigenlijk. Nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou. Ik geloof niet dat je meisjes dat leuk had gevonden. Maar dat is weer wat anders. Um, ja, um, um, heel veel ervaring in de muziekwereld heb je. Daar hebben we het de vorige keer al over gehad. Maar voor, misschien voor de luisteraars het niet weten. Wat heb je allemaal gedaan? Nou, nou ik heb wereldwijd gewerkt met uh, heel veel bands, heel veel festivals, heel veel muziek. Organisaties. En werkt nu in Nederland eigenlijk met uh, ja, alle grote popzalen, schouwburgen en uh, orkesten. En? Dat gaat goed? Uh, dat gaat uh, in principe wel goed. Uh, er komen alleen wat uh, cultuurkortingen uh, aan <laughs> okay. die de boel wat bemoeilijker ja. in Nederland. Maar, maar dat uh, komt uit de Haag vandaan. Daar kan jij niks aan doen. Nee, daar kan ik helaas niks nee, aan nee, doen. Nee, nee. Nee. Je zou het wel willen waarschijnlijk. Als ik het geld ervoor vrij zou kunnen maken naast alle uh, kortingen in zorg en defensie natuurlijk die ook uh, ja. hard uh, erin hakken. Dan zou ik er zeker budget voor vrij maken. Ja. Ja, ja. Goed, we begonnen met uh, de free. Ja, Geweldige right band. Iedereen die herinnert zich waarschijnlijk ook Woodstock, waar dit een van de hardere bands was. Met name onze luisteraars. Met een geweldige uh, uh, zanger. Uh, ja, die, eigenlijk, die, die later ja. weer terugkwam bij Queen En een band die eigenlijk ja, Ook een soort van superband was Dat kort, was het zeker Kort leven is uh, ja. beschoren Omdat hun gitarist Paul Kossoff uh, uh, Maar vaak die superbands Zijn überhaupt een kort leven beschoren Ja, ego's bij elkaar hè? <laughs> En dan uh, een mix van drugs en drank en dan, uh, ja. Vaak heb je ook maar drie of vier man nodig Om zo'n superband te vormen En dan uh, op een gegeven moment uh, houdt het gewoon keihard op Ja, klappen ze weer uit elkaar Goed we gaan met de volgende drie nummers verder. Fixed Number Changes van Judas Priest. Ja, de eerste eigenlijk die, uh, die de, zoals ze dat noemen, de, de keiharde nagel in de kist van de hippie scene uh, gooide. <laughs> Judas Priest begon als hippie band en later natuurlijk bekend geworden vanwege een van de blauwprinten printen ja, van uh, de metal. En een, uh, ja, een, een heel bijzonder nummer. Ja, en dan Exception, daar heb ik zelf hele bijzondere uh, herinneringen aan. Uh, uh, een van de bandleden was mijn uh, leraar Nederlands op de middelbare school de Exception komt natuurlijk uit de Jokers, het van schoolbandje. Ja, nou, ja, ja dat ik, is het ook. Hebben hier in de omgeving veel gespeeld. Die ja, kwamen zelf in de omgeving. Dat ja. weet je waarschijnlijk, 10, 15, 17 Goede muziek gewoon, klaar. Absoluut. Heel apart. Een uh, van de... de eerste met, met die dus uh, de klassieke muziek uh, op de popscene heeft gegooid. Ja, uh, nou, dat mixte met rock inderdaad. Ja. En natuurlijk Tim Griek, de drummer van Exception, die later voor sommigen tot plezier, sommigen niet, uh, ja. de carrière van de Hazes heeft gelanceerd. Ja, nou ja, dat vond ik dus erg jammer. Eigenlijk. Ik heb ze mogen zien, tenminste, ik heb Rick van der Linden mogen zien eh, voordat hij overleed in, in Haarlem, in het patronaat. Ja, bij de Reunie toe. Ja, was ja. geweldig. Hij had toen een, een, een Canadese band en hij had een orgel bij zich, dat wil je niet weten mens zegt dat het 180.000 euro kostte ik weet het niet, ik kan het niet checken maar het was grandioos ja, hij heeft nog gepiekt vlak voor zijn dood, dat was het ja. bijzondere ja, ja. jammer dat hij er niet meer is en dan uh, ja, uh, een van de classics, uh, Child in Time ja, nou, je kunt niet voorbij gaan aan die Purple samen met Led Zeppelin uh, is dat natuurlijk, uh, en Black Sabbath, een van de grondleggers van de rock en de metal en de muziek zoals die hedendaags klinkt ja. en uh, jij hebt nog steeds een frisse plaat ook ja, ik denk het wel, Rob laat ze maar horen you yeah. have Ik zou me niet van uh, die Purple houden. 10 minuten zat je dan gebeiteld. Dat kan je toch niet? Nee, dat is waar. Jij gaat in. toch van die Purple? Dat denk ik wel, hè? vooral ja, voor dit nummer. De, de nou, dit, dit was overigens wel de, de lange versie. Er is ook een, een kortere versie. Maar we hebben bewust gekozen voor die lange. Arthur. Harold Smith. Ja, de eerste single van Aerosmith, Dream On, die iedereen wel kent. Uh, dat denk ik wel. Waarna het hardere werk eigenlijk begon. Maar dit is ooit. Uh, ze wonen uh, voor het eerst bij elkaar op een of andere zolder. Uh, die op bol stond van uh, drank, drugs en vrouwen. En die Steven Tyler heeft dit op een of andere. afstands de tingeltangel geschreven. En maar... iedereen die na een jaar van dronk op de vloer liggen. iedereen kon, kon, erin gewoon. Konden ze het ineens spelen en dat werd er niet. Ja, geweldig hier trouwens ook. Dan een uh, van. Uh, ja, denk ik, uh, Nederlands uh, beste. Uh, groepen die er bestaan heeft, Earth and Fire. Ja, Earth and Fire. Iedereen kent de Jernie Kaagman... Met, eh, ...als plastische ja. chirurg... Uh, ...uitgangbord. <laughs> ja, daar hebben ze flink de best voor gedaan hoor. Precies. En het schijnt van nature te zijn. Dus dat is nou helemaal mooi. Maar uh, het belangrijkste van Earth and Fire was natuurlijk... ...dat, dat uh, de gebroeders Koers waren... ...die uh, ja, briljant waren eigenlijk. En die 4, uh, 5 LP's lang... Uh, ja, ...symfonische rock maken... Ja. ...die uh, een wereldplatform verdienen. Ja, ik, uh, ik heb ze mogen zien toen ik in dienst zat... ...met... Uh, uh... Met die nieuwe album. En dat was geweldig. En is, is ook, wat ook heel goed was in die tijd. dat ze een van de eerste Nederlandse groepen waren. die in Amerika gewoon voet aan de grond kregen. Ja, het was, was een briljante band. die ja. ook experimenteren met allerlei soorten ja. nieuwe instrumenten. En ja, de eerste LP's, wat ik zeg die waren echt geweldig. Ja, en, maar wat ook heel goed was. ze hadden een, een lichtshow. En dat was een van de eerste lichtshows. die klonk als een klok klok echt als een klok. En dan kan ik even niet de naam van het, van het album herinneren. Uh, dat is ook niet zo heel erg belangrijk. Uh, het, was, het was geweldig. Het was echt geweldig. Ja, het was echt een, een vooruitstrevende band. Ja. En dan gaan we naar uh, Roger Clover. Ja, bassist de van Deep Purple. Die een uh, zijuitstapje maakte met allerlei uh, bekende mensen. De Feast. Uh, met het bekende nummer natuurlijk. Uh, wat iedereen op... is, is wel uh, wat anders, hè? zal herkennen. Maar op zang Ronnie James Dio. Ja, ja, ook niet tenminste Ook niet de mensen die mensen later weer kennen van uh, Black Sabbath, ja, ja. Rainbow en. Uh, dat bedoel ik dus. Het, het, het is. Het is het een of het ander. Uh, het, het harde of het zachte. Ja, en dat, ja knap dat dat, dat, dat kan. Ja, en het, het, het verenigt ook alle muziekstijlen eigenlijk. Begonnen ja. met blues, via rock naar metal. En eigenlijk altijd met een stukje klassieke muziek bijna bij. Ja. Leuk. We gaan er naar nou luisteren, Rob. Denk ik. Toch? Uh, ja, ja, ze komen eraan. Je mag wel wat zeggen. Ja, nee, ik ben er nog hoor. <laughs> okay. Ik ga lekker luisteren, Joop. Ja, maar goed. Drie achter elkaar bij Golden CFM. Ja dit, ja, dit was een hele kort, hè? <lacht> ja, dat zijn we allemaal niet meer gewend. Nee, joh. Nee. Ik zit zo lekker te kwekken hier. Met, Jullie blijven met, lekker doorbabbelen. Ik denk, nou, ik zal me even ingrijpen. Onze gast Arthur, ja, die, die jongen vertelt zoveel hele interessante dingen. Dat, uh, ja, dan uh, uh, je niet op. Ik hoorde de eerste toon al van Rob To Be Wild. Dus, uh, ja, uh, ja, zo ver ja, waren we al. daar gaan we het zo meteen over hebben. Steppenwolf. Ja, dat is de eerste die de term heavy metal gebruikte. Ja. En, uh, ja, de, alle bikers die hebben dat meteen omarmd. De eerste die zijn ruig gebruikte met ruige zang en uh, ja, eigenlijk een hit voor iedereen geworden. Die uh, van reclame tot jukebox tot uh, sporttoernooi, <laughs> waar wordt hij niet gedraaid? Ja, uh, filmmuziek uh, van alles nog. Ja. Ja, uh, goed gemaakt, denk ik. Een sterk nummer en een, en een grappige band Want het schijnt dat die zanger Die heeft jarenlang die band geterroriseerd Dat was zelf een soort van biker type we waren waren <laughs> te bang voor om daar überhaupt iets te doen Niemand heeft er iets aan verdiend behalve hij Want hij ja, kwam ja, ja, ja. alles mee naar huis Dus uh, inderdaad uh, dat sloeg het meest misschien wel op Op hemzelf ja. Van Helen daarna ja, dit was natuurlijk de nieuwe uh, uh, reinvention van de gitaar. Uh, tot dan toe was. Uh, Heel goede muziek trouwens. Hele goede gitaarmuziek. Eric Clapton was zeg maar de standaard. En Jimmy Page. En ja. toen in één keer kwam er een uh, klein mannetje die uh, vanuit. Uh, Echt een klein mannetje, he? Is het, ja? Vanuit Nijmegen naar Amerika was uh, geëmigreerd. Uh, met een vader die in de Snipper Revue ja. speelde. Ik, ik... En die gekke dingen op een gitaar ging doen. Nou, geen gekke dingen. Hij ging tappen, hij ging. Uh, hem, uh, de meest gekke technieken werden daarop losgelaten. Hij bouwde zijn versterkers om, hij draaide zijn gitaren om, hij kookte zijn snaren, en daar kwam een geluid uit dat nog niemand ooit gehoord had. Ja, ja. We gaan zo meteen draaien dat uh, nummer Eruption. Is dat een van hun eerste nummers? Het is een, uh, een opwarm nummer eigenlijk, voor een concert. Uh, toen hun eerste uh, LP uitkwam, toen hadden ze een aantal nummers geschreven. En dit was een nummer waarmee hij opstond te warmen. En de producer die hoorde dat en zei: Dit nemen we op. Ja, ja, en dit is later de standaard geworden. Het ja, is een instrumentaal ja, ja, ja. nummer voor elke gitaarspeler die erna kwam. Oké, okay. dan. Uh... Ja, het ziet weer aardig op. Kwart voor negen zitten er al uh, Alice Cooper. Ja, King of Shock Rock. Uh, ballad of Dwight Fry. Het is een, een heel rustig nummer, wat eigenlijk gaat over iemand die op de elektrische stoel terechtkomt. Het, uh, het, het luistert weg als een ballad. Maar het is eigenlijk een, uh, een soort van horrorsong. Ja, nou, hij heeft toch hele rare dingen op het toneel gedaan? Uh, zelfonthoofding, uh, slangen in het publiek. Uh, Geld weggooien. Uh, Electrocuties, ja, waarvan maar. de helft soms nog uh, realistischer <laughs> waren dan hij zelf had bedoeld. Ja, een bizarre show. En ja. ik heb hem vorig jaar nog gezien. En uh, ja, hoe ouder die wordt, uh, hoe gekker die blijft. Ja. <laughs> ja. <laughs> Mooi gezicht. Goed erop. Is Born to be Wild. Like Goed and look the wound. geen eh uh, Helen. Maar alles goed maar wel he? Nee. Ja, ja, ja, jij vond helemaal niemand. We weten gewoon wat er aan de hand is. Ja, oké, okay, dat is waar. Dat is okay. waar. Uh, we zitten er alweer bijna op, uh, heren. Nog uh, een minuutje of, uh, nou, het zal zijn drie, misschien vier. Uh, drie minuten, ja, denk ik. Ja, goed. Nou, we hebben nog één nummer staan, in ieder geval. Niet goedennacht, hè, maar ik hoop. dat door, hè? We regelen het voor nee, hoor. Het is wel uit dezelfde periode ja dat klopt, dat klopt. en Reinhard Maai heet hij die geloof ik ja absoluut ja, ja. Um, Queen absoluut wil je Queen horen Queen ja Queen okay. en een Queen zoals je het niet eerder hebt gehoord want ja. uh, dit is een nummer van Queen uh, ja uh, op het moment dat je draait denk je dit is Queen niet maar onbekend nummer ook wel. het is, ja. het is uh, in principe een onbekend nummer het is wel gekofferd ja. dat door Metallica en is eigenlijk uh, ja, het vreemde eentje in de bijt van hun sym symfonisch repertoire. Het is, het is meer metal eigenlijk ja. bijna. Heb jij gisteravond naar de afsluiting van de Olympische Spelen gekeken? Ja, ik heb het gezien. Hoe vond je Queen? Ja, Queen is Queen niet meer. Nee, hè? Nee, nee dat vond ik, ik al En als je iemand uit, uh, uit het moeras van uh, een merken idol trekt, dan, uh, dan is het klaar. Ik vond het, uh, ik vond het puur tegenvallen. Ja. Echt waar. Misschien nog wel aardig, maar dat houdt er echt helemaal mee op. Nee, dit is, dit is zelfs niet meer karaoke waardig. <lacht> nee, nee, nee. En hoe vonden jullie uh, de Spice Girls? Ik vond het überhaupt een hele <lacht> shittige afsluiting. Dat is sowieso. Ik vond Brian May, vind ik wel aardig. En uh, dit was er nog meer, er was er nog eentje. Uh, de Hoe. Vond ik, vond ik de oude wetsen hoe dus geen vernieuwing erbij maar ze zijn allemaal uh, grail en, en doof dus dat scheltwijfelijk ook zullen we en, nog een stukje queen doen want o ja, ja, we ja, hebben je je nog je een minuutje doen. joh anders nou oké okay, nee laten we het maar gaan doen graag tot de volgende keer over twee weken zijn we weer met godens we. Tot dan.